En een voorspoedige start. Mark Hokken met het NOS Journaal. De koopkracht stijgt volgend jaar minder dan verwacht. Op Prinsjesdag werd voorspeld dat huishoudens volgend jaar gemiddeld 1% meer te besteden hebben. Maar dat wordt volgens de laatste berekeningen 0,7%. Dat komt vooral door de hogere inflatie en de hogere zorgpremies. Volgens het ministerie van Sociale Zaken heeft ruim 8 op de 10 Nederlanders volgend jaar meer te besteden... Ouderen met een eigen vermogen of een aanvullend pensioen gaan er volgend jaar niet op vooruit of zelfs achteruit. Bij een dierenhandel in de gemeente Krimpenerwaard is vogelgriep uitgebroken. Dat heeft staatssecretaris Van Dam in de Tweede Kamer bevestigd. Het is niet bekend om welk soort vogelgriep het gaat. De dierenhandel in Stolwijk moet minstens tien weken dicht blijven. De vogels worden geruimd. De kerstmarkt in Berlijn waar maandag een aanslag werd gepleegd is weer open voor publiek. Om 11 uur was er een herdenkingsdienst waarna de kramen weer open gingen. Bij de markt staat veel politie, ook zijn er betonblokken geplaatst... waardoor het niet meer mogelijk is om de markt in Berlijn op te rijden. Het Openbaar Ministerie gaat minstens 10 mensen vervolgen... vanwege bedreigingen en beledigingen aan het adres van Sylvana Simons. De mensen die de ernstigste uitlatingen hebben gedaan... zoals doodsbedreigingen aan het adres van het kandidaatkamerlid voor Denk moeten voor de rechter verschijnen. De anderen krijgen een geldboete of een taakstraf. Oud-voetbaltrainer Foppe de Haan wordt lijstduwer van de PvdA... bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij staat op de 75e plaats van de conceptlijst... die vandaag is bekendgemaakt. Achter lijsttrekker Asscher staat Kamervoorzitter Arip op nummer 2. Minister Dijsselbloem van Financiën staat op de derde plaats. De hoogste nieuwkomer is fnv vicevoorzitter Van Dijk... die op plaats 5 staat. Het weer op de meeste plekken is het droog, alleen in het zuidoosten en oosten regent het nog even. Vanuit het noordwesten en westen breekt de zon door. Het wordt zo'n 6 tot 9 graden. Morgen overdag droog en geregeld zon. In het kerstweekend is het regenachtig. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen wat drukte op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en de afrit Bunschoten 8 kilometer. Maar de vertraging neemt al af, want alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu. ZFM. Luncht. Daar heb ik nog wel zo rare ervaringen mee met het herkennen. Weet je hoe dat komt? Ik ben namelijk niet echt een bekende Nederlander. Dat is zo. Ik bedoel, ik zit nooit in Waku ja. En... Uh... <lacht> ja, als je bekend wil, moet je gewoon met je giechel voor die buis gaan zitten. Dat doe ik niet. Dus ik ben, zeg ik altijd maar zo, heel blij mee dat ik min of meer bekend ben. Dan word je ook heel anders herkend. Dat weten jullie ook wel. Dan gaat het zo van... Uh, Juppie! Of Emmertje! Toch, Fred Emmer. Maar dan, ik ga dat echt... Uh, dat heb ik niet. Ik, tegen mij zeggen ze altijd hele rare dingen, omdat ik min of meer bekend ben. Weet je wat ze tegen mij zeggen? Heb ik altijd. Dan komen ze naar me toe dan zeggen ze... Het is eigenlijk te gek van woorden, dat ik het ga vertellen ook. Is, ik kan het waar niet aan mijn strot krijgen, maar ze zeggen het altijd tegen mij. Dan zeggen ze tegen mij, bent u hem? <lacht> ze zeggen, bent u hem? Weet je wat ik altijd terug zeg dan? Tikkie, jij bent hem. <lacht> belachelijk, belachelijk. Maar het kan nog veel gekker, dat geloven jullie niet, hè? Ik stond de laatste keer hier, zou ik maar zeggen. Ik stond hier en hier stonden een vrouw en een man, hè. En die herkende mij. Tenminste, die vrouw zag mij het eerst. Dat is ook belachelijk. Die deed zo dat vijf. Die zag mij en die zei van. Hey! Hij zei ze tegen mij: laatst wist ik u niet. Is er iemand in deze hele volle balletent die mij kan vertellen wat dat mens bedoelt? Ik zeg: wat bedoel je met laatst wist ik u niet? En zei ze gaan, we zaten te trivianten. En toen wist ik u niet. Wat stond er dan op dat klote kaartje? en zei... Welke ze, uh, cabaretier zegt alsmaar tjaka. <tie> <tie> ik werd pis link, jongen. Ik zeg tegen de mensen... Joh, je kent me nog steeds niet grijpt. Ik was echt, echt link. En die vent zegt... Nou, we hoeven jou ook niet meer te weten ook, zegt die gozer. Hè. Ik zei: dond dan op, joh, chaka, zeg ik. En dat mensen zeggen... Hij zit het wel, hij zit het wel, hij zit het wel... Dat verzin je niet. Je bent af en toe blij als je een keer niet herkend wordt. Tomorrow's a new day for everyone. Die jekkers even met herkend worden. En daarna Xavier bed. Nou, die begint net te schijnen. Uh, noordwest. When nou. Nou, dat je het zegt, is hij weer weg ook? <kwijls> <Hè? laughs> Ik zeg net dat je het zegt, is hij weer weg ook? Wie? De zon. Oh. Ja. Nou, oh, die komt wel weer terug. Ja. ja. Dan we gaan, gaan we hem wel weer followen. Ja, we gaan weer followen. Eh, Harry Jekkers wordt er weer over herkend worden. En daarna natuurlijk Xavier Butt. Met dat hitje dit jaar. En ja, waarom staat dat dan zo hoog in zo'n lijst? Mm -hmm. Nou ja, omdat ik hem... Ja, dat is allemaal de schuld van dat koor. Want dan draaien je die nummers vaak natuurlijk. Moet je ze beluisteren, uitzoeken, weet ik al. Ja, dan komen ze hoog in zo'n lijst. Er komen er wel een paar hoor. Ja, die, dus het is, het is eigenlijk wel een heel verrassend lijstje. Maar Spotify schijnt dat precies... Of schijnt, dat is gewoon zo. Die houdt dat precies bij um wat je, wat je dus gewoon het meest beluistert. Nou, ja, dus eigenlijk, eigenlijk zitten we naar het repertoire van, van het koor te luisteren. Nou, voor een deel wel. Deels. Nee, niet, nee niet, niet meer dan deels, maar nee. voor een deel wel. Ja, en dit, okay. was, dit was er ook een, die wij ingestudeerd hebben dit jaar. Ja, leuke liedjes allemaal. En, goed, de volgende uh, is dat. Uh, even kijken, nou weet ik niet eens meer wat de volgende is. Je brengt me helemaal van mijn apropos. Ik stel gewoon een vraag. Je brengt me helemaal van mijn apropos. <laughs> oh nee, dit is er geen. Idee. Nee. Het is Paul Simon, Kathy's song, special voor Angela. I hear the drizzle of the rain, like a memory it falls, soft and warm continuing, tapping on my roof and wall. From the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets, to England where my heart lies. Attracted and diffused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe with words that tear and strain to rhyme. All that I once held is true I stand alone without beliefs The only truth I know is you And as I watch the drops of rain leave their weary path Paul Simon. Even zijn uh, vroege opnames. Nog uh, zonder Garfunkel in dit geval. Hij heeft het later ook geloof ik met hem nog opgenomen. Maar dit was de versie zonder. Van uh, Paul Simon's songboek. En dat heet Cathy's Song. Prachtig liedje. Van deze man. En dit ook. Oh, dit is Sir Paul McCartney. Sir Paul 身体 solo album Ram 1971 en uh, samen met Linda natuurlijk, Linda McCartney Paul en Linda McCartney, dat was nog voordat uh, ze ging oprichten en uh, ja, daarvoor was natuurlijk zijn solo album McCartney, er stonden een paar leuke liedjes op, maar het merendeel ja, nou ja oké, okay. maar uh, met dit album liet hij toch nog wel even duidelijk zien dat hij het nog kon Paul niet dus samen, samen met Linda. En het stuk heet Sitting in the Backseat of My Car. Jawel. En uh, dat is leuk. Jeeuw. Ja. is ook lekker dit. Klinkt lekker toch? Jeeuw. Ja. Hey. Verliet ging het een mooie eigen leven leiden. Hij begon met zijn Rhythm Kings. Had een aantal lekkere muzikanten. Waaronder Georgie Fame en zo. Dat soort figuren allemaal bij elkaar. En uh, daar ging je lekker mee spelen joh. Lekker. Oh, lekker de muziek maken. Ongecompenseerde rock'n'roll en rhythm en blues. Lekker. Disappearing Nightly heette dit. To Bill Wyman. Ja, dat een liedje wat ik dit jaar waarschijnlijk toch wel vrij veel gedraaid heb. Van zo. Komt hij natuurlijk niet zo in dit lijstje van? Maar ik draai niet alles uit die lijst. Er zit ook een heleboel klassieke stukken tussen. Want die hebben we natuurlijk ook vanwege dat programma vaak gedraaid. Dus ja. Maar dat doen we allemaal niet. Niet allemaal. Uh, nee, dat kan een andere keer wel weer eens. En uh, dit is voorlopig de Bill Wyman dus. En we gaan door met. Uh, met. Uh, met uh, Cockney Rebel. Ja. Yeah. Steve Harley. Cogni Rebel. Prachtig nummer overigens. Sebastian. Lady Can't seem to place your name, Cherie. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. Come to a strange place, we'll talk over old times we never spoke.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 me away Come inside, see my mind In Kaleidoscope Sight. No courtesan could begin to decipher Zeer, wederom monumentaal nummer van uh, Steve Harley samen met uh, Cogni Rebel. 70 jaar, een prachtig nummer. Dat weet ik nog dat ik het voor het eerst hoorde. Echt diep onder de indruk was. Ondanks dat die man eigenlijk niet zingen kan. Maar... <laughs> ja, hij kan eigenlijk gewoon niet zingen. Maar goed, het, het is zo'n prachtig monumentaal nummer. Dat hele arrangement. Wij zingen hem dus met het koor ook. Ja, uh, die, kunnen Huis, wel, die, uh, kun, die kunnen wel zingen. Ja, ja in huizenpieren Pierik is hij ook grijs gedraaid, hoor, dit nummer. Ja? Ja, ja. ja een Prachtig stuk. Pra oh, man. Ja, dat oh, mooi. Zeker. He? Dus hij hoort ook tot jouw favoriet. Absoluut. Goed zo. Nou, daar ben ik dan weer blij mee, dat het <laughs> niet alleen mijn favoriet Nee hoor, nee, nee. nee. Oké, okay, Steve Harley, en um, uh, nou, wil jij nog een laatste borrel? Een laatste borrel? Ja. Wat dan? Nou, <laughs> het, het volgende liedje. Oh. <laughs> Miss Montreal of the Losana Haltz, the one last drink. En ja, dat is het meest Montreal. One last thing for the road. Ja, ja, en dat ook dat staat dan in dat lijstje. Ja, Dat komt, ja. Maar ja dat... Dit zijn Marvin Welsh en Ferrar. Oftewel Henky Marvin, Bruce Welch en John Ferrar. Prachtig trio, Lady of the Morning. One side big of you Lekkere muziek te draaien, allemaal en dan vergeet je op de klok te kijken. Dolly, helemaal zenuwachtig aan die tafel. We blijven nieuws, we blijven nieuws, we blijven nieuws. Ik Ga gewoon mee hoor, als je dit overdrijft. Ik ben helemaal relaxed hoor. Dus dat te trillen op die stoel, echt waar. Geloof hoor. Dat is een trill hoor. Dan gaan we er nu maar gauw het nieuws doen. Want anders het, oeh, dan wordt ze nog kwaad op man. Kijk ik, ja, nee, ik geen koffie Nee, ik heb net een nieuwe bak staan man. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja mensen, eindelijk. Eindelijk ben ik toch nog met mijn nieuws aan de beurt gekomen. Stel je voor zeg. Was ik bijna vergeten. Maar goed, met één druk op de knop lanceerde burgemeester Niek Meijer afgelopen week de nieuwe website voor de gemeente Zandvoort. Een van de belangrijkste verbeteringen op de nieuwe website is de weergave van de producten en diensten en de zoekfunctie. De gemeente Zandvoort wil graag samen met de inwoners en ondernemers de website verder testen en ontwikkelen. Hebt u vragen en opmerkingen? Ziet u zaken die misschien nog niet helemaal goed werken? Mail dan alstublieft de webredactie. Zoekt u stukken, collegebesluiten of nieuwsberichten... die voor 21 december op de website stonden... of wilt u nog eens rondsnuffelen op de oude site? Dat kan via het webarchief. In het Spaarne Gasthuis hebben kinderartsen en verpleegkundigen... de handen vol aan het behandelen van kinderen met het zogeheten RS-virus... Dat is een verkoudheidsvirus, maar dat kan gevaarlijk zijn voor zeer jonge kinderen... omdat zij nog onvoldoende weerstand hebben. Op dit moment zijn er in het Spaarne-gasthuis nog bedden beschikbaar voor deze patiëntjes... maar er zijn al tientallen kinderen doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Tijdens de raadsvergadering eergisterenavond werd de heer Joop Berendsen geïnstalleerd als raadslid voor de fractie van de oudere partij Zandvoort. Hij vervangt de heer Bob de Vries. Gisteren is de nieuwe coalitie Zandvoort bekend geworden. D66, CDA en Freek Veldwies gaan verder met GBZ en PVDA Sociaal Zandvoort. De nieuwe parttime wethouders zijn Geert Gert-Tone en Michel Demmers. Joan de zwart burgemeester van Blaricum, heeft een bemiddelende rol vervuld in de coalitievorming in Zandvoort. De rekening voor het drinkwater kan volgend jaar goedkoper uit gaan vallen. Dat valt te lezen op de website van het drinkwaterbedrijf PWN. De gemiddelde drinkwaterfactuur gaat volgens PWN met ongeveer 2% omlaag. Het tarief voor het vastrecht blijft ongewijzigd. Sociaal Werk Nederland heeft de gemeente Zandvoort voorgedragen voor de eretitel Gouden Gemeente. Of de gemeente deze titel ook krijgt, maakt de brancheorganisatie voor zijn welzijnsinstellingen in Nederland in het eerste kwartaal van 2017 pas bekend. Om de titel Gouden Gemeente te krijgen, hebben vertegenwoordigers van landelijke organisaties en ministeries een werkbezoek gebracht aan Pluspunt Ook Zandvoort. Het werkbezoek maakt onderdeel uit van de procedure bij de eventuele toekenning van de eretitel. De Wijkertunnel was vanochtend in de richting van Alkmaar dicht na een ongeluk. De VID meldde dat verkeer vanuit Amstelveen naar Alkmaar geen kant op kon. Een motorrijder zou achterop een auto zijn gebotst en daarna midden in de tunnel gevallen zijn. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te bieden. Verkeer voor de tunnel kon niets anders doen dan afwachten. De file was meer dan 6 kilometer lang. Dan nog een laatste berichtje. De politie kreeg gisteren een tip dat er aan de Thomsonlaan in Haarlem een gestolen auto zou staan. Toen de agenten aankwamen in de straat hoorden ze het geluid van een slijptol en besloten ze aan te bellen. Om tot hun grote verbazing stond de gestolen auto midden in de woonkamer... Het bleek te gaan om een inmiddels gestripte Kanta, een invalide wagen. De 56-jarige Haarlemmer die opendeed is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Agenten hebben de onderdelen in beslag genomen en doen onderzoek naar de herkomst van de wagen. Tot zover het regionale nee, niet nieuws. Nee, helemaal, niet helemaal, want ik heb hier nog een ander berichtje. Oh, wat Eventjes, dan? Ja. Heb je een update? Uh, ja, ik heb een update. Uh, NH meldt dat er een verdachte tas, tas gevonden is in een trein op station Hoofddorp. Oh jee. Rond 1 uh, uur uh, vanmiddag heeft uh, iemand een melding gedaan van een verdachte tas... die is achtergelaten in een trein op station Hoofddorp. Het is bevestigd door een woordvoerder van de politie... De trein is ogenblikkelijk ontruimd en zo ook het perron van het station in Hoofddorp. De politie uh, doet nu verder onderzoek. Mooi, nou. dankjewel voor deze aanvulling, Ruud. Ja, die zag ik toevallig even langskomen. Ik ja, ik nou, ik even... uh, tien minuten geleden was het er nog niet. Het is nee, net bekend geworden, Ja, is net bekend, ja, ja. Is net bekend okay. ja, Goed, nou, we gaan verder. Met het weer. Denk ik, hoop ik. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM Zandvoort presenteert... Eerste kerstdag 25 december van 2 tot 5 uur... een integrale uitvoering van Bach's Weihnachtsoratorium... in de uitvoering van het Amsterdam Barokorkest onder leiding van Tom Koopman. Eerste kerstdag tussen 2 en 5 uur, ZFM Zandvoort... of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, nou een, een, ik ben helemaal van slag. Ik zie, ik zie uh, onze, onze opvolger van straks lang binnenkomen helemaal netjes in het pak. Zo heb ik hem nog nooit gezien. Ik ben helemaal de, de kluts meteen kwijt. Maar goed, Mo, we gaan... Moet je, uh, moet je naar de ja? begrafenis of zo? <lacht> nee, dan was hij wel in donker gekleed geweest. Mooi pak. Ben je getrouwd? Nee, nee, hij, oh. hij, nee, weet je wat het is? Ik weet het, ja. ik weet het. Hij zei dat hij mocht aanzitten aan een kerstdiner van oude. Ja, maar hij mag nergens aanzitten. Nee, precies. Hè? Ja, ja, ja. Hij <lacht> heeft ook al een bal gehakt. Dus, oh, dus daar ben je al op voorbereid. Ja, ja. ligt neer Abo, die bal. Ja. <lacht> ja. <lacht> heb je ook een uh, tafeldame? Oh, een uitschuiftafeldame. Hé, <lacht> hey, jammer. Nou, ga ik maar weer zelf koken vanavond. Maar goed, het weer voor vandaag, mensen. Na een nacht met enige tijd regen is het vandaag aanvankelijk bewolkt met nog een enkel buitje. Al vrij snel is het droog en vanmiddag klaart het uiteindelijk op. De wind draait naar het westen en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar een graad of acht. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en is het droog. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het westen en de temperatuur daalt naar ongeveer 3 graden. Morgen dan is er weer vrij veel bewolking, maar in de ochtend kan hier en daar de zon nog even schijnen. Het blijft tot de avond droog, maar morgenavond neemt de kans op regen toe. Wat ook toeneemt is de zuidwestenwind. Deze wordt later op de dag vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt bij dit alles naar zo'n 6 tot 7 graden. En uh, tot zover. Wat mij betreft. Het. Uh, nee, het is nog niet het laatste weerbericht van Zandvoort Lunsie. Ja, want morgen doe ik het nog een keer. Vierde Zandvoort. Het nietje van de De winter komt op gang, misschien komt er wel sneeuw met wat geluk. Maar zelfs als het regent, van nu tot oud en nieuw, de kerst die kan voor mij niet stuk. Is er nog iemand oud? Is er nog iemand ziek, zwak, zielig of alleen? Een kerstdiner, iets uit de allerhande. De hart is aan, de kaarten hangen aan een lijntje. Heerlijk dat het bijna kerstmis is! Is er nog iemand? Uh, Loes en Marley. oh ja. ja. Dat was echt een uh, meesterwerkje van haar hand, hoor. Ja. En uh, die liedjes ook. Arrangementen door uh, Odijk, meneer Odijk. Ja. En uh, een van haar bekende medewerkers. En uh, ja... Die teksten van die vrouw, hoe ze al die liedjes omgebouwd heeft. Geniaal. Geniaal. Git Kamer dus. Nou, hartstikke leuk Dol dat we dat even mochten meemaken van je. Dat vind nou, ik nou weer ontzettend ja, vind leuk. Ik vind het leuk dat jij dit leuk vindt. Ja, ik vind het ontzettend leuk. Ja. Ja. Gisteren heb ik een paar uur heerlijke nostalgie meegemaakt. Want mijn oude beentje, dat heet u, van 50 jaar geleden, dat is, dat is weer bij elkaar. Voor één keer maar hoor. Ja, maar geweldig dat uh, jullie ja, dat doen jongens. Het, uh, het is ontzettend leuk. We hebben zo ja. lekker, gisteren met de section, hebben we met Rhythm Sexy... zo lekker zitten repeteren. Top. Dus ik kan het bijna niet laten. Ik moet er gewoon even iets van draaien. Natuurlijk! De Soulful Blues Quality <laughs> met Dane Clark. Tell the truth. Have, girl. Don't you, don't you, don't you, don't you. Dat we weer even terug te horen nog even, de oude cd-stand van Blue's Quality Live, het te uitzichting van B.V.Wijk, opgenomen in 1988. Vertel eens, waar, waar gaan jullie optreden? Want jullie gaan één keer optreden. Ja, zijn één keer. In, uh, maar ik, nee, ja, ik kan het wel vertellen, maar ik denk dat het al uitverkocht is hoor. Hoe bedoel je dat al uit? We weten helemaal voor niks. Black. Nee, precies. <laughs> dat nou, zijn, ja. Dit zijn de Beatles. Nog één keer, even nah. snel. Ja! we made in black and white. We ja. we was black and white. Ja, one was black je and white. Je hebt toch wel een plekje voor je collega's black uh, black gereserveerd hoop ik. hè? Ja, zit je nou door de Beatles Souten heen voor de de van de de Ik wel, ja. And it's called Hard Day's Night. It's been. Um... Maar uh, eventjes nog uh, even gauw, even snel. Uh, het gaat om uh, vrijdag 6 januari in uh, Podium Victory in Alkmaar. Okay. En daar gaat de band eenmalig uh, drie kwartier optreden tijdens een tribute aan onze voormalige manager die dit jaar overleden is. Oh, en nee. uh, dat is een heel groot feest. Kaarten, mocht, u, uh, mocht je erheen willen, nou, heel simpel, ga je naar uh, podiumvictorie.nl in Alkmaar. En dan kijk je of daar nog kaarten te bestellen zijn. Ze kosten 57, dat weet ik wel. Nou. Maar ik heb geen flauw idee of er nog kaarten zijn. We gaan het gauw proberen. Ja. Dus ja. Uh, nogmaals, www.podiumvictorie.nl Alkmaar Alkma, Alkma hoeft er niet bij. Gewoon podiumvictorie.nl Mooi, dankjewel. En de zal van Quality die speelt daar dan tussen half twaalf en kwart over twaalf. Dus houden we wel rekening mee met je vervoer. Je kan niet meer met de trein terug. Goed. En we gaan als het mee zit iets van zes tot acht stukken spelen. Dus het wordt... Heel erg leuk. Goed, nou, uh, het zit erop. Ik wens u allemaal, wij wensen u allemaal fijne dagen. En uh, alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar. Uh, hierna het Luzievers Doosje met stropdas En we gaan, uh, <laughs> we gaan, uh, wij gaan eruit. Ja, en ik hoop natuurlijk dat u morgen vanaf 12 uur weer luistert. Want dan zijn we live vanaf de uh, uh, ijsbaan en vanuit de Zandvoort de hele dag. Volgend jaar, allemaal yep. fijne